Patrick Goldkamp met het NOS Journaal. De Amerikaanse astronaut Neil Armstrong is overleden. Op 21 juli 1969 zette hij als eerste mens voet op de maan. Hij zei toen dat het een kleine stap voor de mens was, maar een gigantische stap voor de mensheid. Tijdens de missie van de Apollo 11 was hij de commandant. En dan vlak voor de landing van de maanlander de automatische besturing over... omdat het toestel in een te oneffen gebied dreigde te komen. Een jaar na zijn maanlanding verliet Armstrong de NASA en werd hij hoogleraar lucht- en ruimtevaarttechniek aan de Universiteit van Cincinnati. Onlangs onderging hij een bypassoperatie. Daarna traden complicaties op waaraan Armstrong uiteindelijk is overleden. Neil Armstrong was 82 jaar. Gouverneur Rick Scott van de Amerikaanse stad Florida heeft de noodtoestand afgekondigd vanwege de nadering van de tropische storm Isaac. Verwacht wordt dat Isaac maandag of dinsdag de kust van Florida bereikt. Op dat moment begint daar de conventie van de Republikeinen. De gedelegeerden krijgen instructies over wat ze moeten doen tijdens een orkaan. Tijdens de verkiezingscampagne heeft VVD-lijsttrekker Rutte gewaarschuwd voor het gevaar van socialisten aan de macht. In zijn speech op het verkiezingscongres noemde hij tal van gevaren van socialistische partijen, zonder een partij met name te noemen. D66-leider Pechtold wil een kabinet van de partijen met een middenpositie. Bij een uitgesproken rechts- of links-kabinet heeft hij grote bedenkingen. Al topman Wisse Dekker van Philips is vanochtend in het Zeeuwse landen overleden terwijl hij in zijn auto reed. Zijn auto raakte daarna van de weg. Dekker was president-directeur van Philips van 1982 tot 1986. Er voerde in die tijd een ingrijpende reorganisatie door. Hij is 88 jaar geworden. Er komt een extern onderzoek naar de problemen binnen het VU Medisch Centrum. De Raad van Toezicht van het ziekenhuis gaat deskundigen vragen zowel het eigen functioneren als dat van de Raad van Bestuur onder de loep te nemen. Het weer nog, vannacht gaat het harde waaien En kunnen er vooral in het westen buien vallen Het koelt af tot 14 graden Morgen overdag verspreidt over de dag buien Soms met onweer En het wordt 18 graden Dit was het en... Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet ZFM Met nu de Nightwalk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 Assim você me mata Ai, je eu eu te pegooi, ai, We'll <laughs>